Uur. Mark Hokke met het NOS Journaal. In de Noordoostpolder is een noodverordening van kracht vanwege een informatiebijeenkomst over een tweede asielzoekerscentrum in het dorp. In een straal van vijf kilometer kan de politie optreden tegen mensen die niet zijn uitgenodigd. Ook journalisten zijn niet welkom. De burgemeester wil voorkomen dat de informatieavond net als in andere gemeenten uit de hand loopt. Volkert van der Graaf hoeft niet terug de cel in. De moordenaar van Pim Fortuyn kwam in mei 2014 vrij... onder meer op voorwaarde dat hij geen contact met de media zou hebben. Maar in de Telegraaf verscheen al snel een foto van hem... die in scène bleek te zijn gezet. Dat was geen schending van de voorwaarden... blijkt nu uit onderzoek van de reclassering. Duitsland schort de gezinshereniging voor vluchtelingen uit oorlogsgebieden voor twee jaar op. Vanwege de enorme asielinstroom is het in de praktijk niet mogelijk om familieleden te laten overkomen. Als er afspraken met Turkije komen om vluchtelingen legaal op te halen, zoals PvdA-leider Samsung heeft voorgesteld, wil Duitsland voorrang gaan geven aan gezinsherenigers. In de gevangenis in Vught hebben de hulpdiensten vanavond iemand gereanimeerd nadat er brand was geweest op de psychiatrische afdeling. Het is onduidelijk wat er in brand stond en of het slachtoffer zelf brand heeft gesticht. De brandweer had het vuur snel onder controle. Automobilisten die blijven weigeren een verkeersboete te betalen kunnen straks een wielklem verwachten. Maandag begint daarmee een proef in Rotterdam, Amersfoort en Roermond. Die wielklem wordt pas geplaatst als automobilisten twee aanmaningen hebben genegeerd en als ook de komst van een deurwaarder en een agent aan de deur niets hebben opgeleverd. Feyenoord heeft in de Eredivisie zijn vierde nederlaag op rij geleden. In de Kuip was Heerenveen met 2-1 te sterk voor de thuisploeg. Eerder op de avond won Rode JC in eigen huis met 1-0 van FC Utrecht. Het weer, vanuit het westen meer bewolking en vannacht de eerste regen. Minima tussen 2 en 7 graden. Morgen in de loop van de dag meer regen en veel wind. Het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het NOE.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 to play See when I was younger I would live my way.